Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. heeft een 31-jarige man schuldig bevonden aan de moord op drie familieleden van zangeresse en actrice Jennifer Hudson. De dader was op het moment van de moorden getrouwd met een zus van de actrice. In 2008 schoot hij Hudson's moeder en broer dood. Drie dagen later werd ook een zevenjarig neefje dood teruggevonden.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 Bijna een week na de Griekse verkiezingen zijn al drie formatiepogingen mislukt, vooral door oneenigheid over de bezuinigingen. De Venezolaanse president Hugo Chavez is terug in eigen land. Hij was de afgelopen anderhalve week in Cuba, waar hij vanwege kanker een reeks bestralingen heeft ondergaan.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 Dan nog het weer, afwisselend bewolking en de zon. La lokaal is er kans op een bui. De middagtemperatuur wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS -journaal. Dit is Kees Quax van de ANWB. Er staan geen files en er worden op zaterdag 12 mei ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 we hebben net de verbinding gehad, maar misschien... Uh... Zeg, heb jij nog iets uit Zandvoort te melden? Of ik nog een nieuws heb uit Zandvoort? Ja. Nou ja, we hadden het net over dat uh, vorige week uh, in de raad dat er uh, spannende dingen gebeurden. Ja, ik zag uh, en ik ben ook... met een hele grote neus. Ja, ja die, hij stond uh, op Facebook stond er een grappige okay. foto van hem. Dus dat is, dat is wel grappig. Ja. Nou ja, grappig, ja. Het is ook wel heel vervelend allemaal. Ik wil niemand zitten op de wachten. Want je anders nooit... Maar hoe kan het nou toch dat die zender het niet doet? Nee, ik weet het, maakt me ook niet uit. Ik zoek oh, even... Afhalen, zo oh, kijk, ik hoor al verbinding nu. Uh, dat zijn hier, dit, hoor. Ja, hallo? Zijn we in de uitzending? Ja, ik, ik, ik, hoor, ik hoor de koffiecorner. Oh, ja. Komt wel allemaal volgens mij wel goed. Koffiecorner, die hoor je inderdaad heel goed, ja. Hartstikke oh, okay. oh, okay. goed. Nou, oké, okay, Pascal, prettige uitzending. Er komt bijna aanlopen. Richard, die gaat nu gelijk voor plaats plaatsnemen. Oké, okay. oh, het is goed voorbereid allemaal, dat geldt we wel. Oké, okay, nou, Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Dat, uh, ja, het is wat. Hey Ben, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Ben. We zijn, uh, ja we het Ik heb mijn horloge is kapot. En uh, nou, er is ook hier geen klok Dus ja, heel stom. We hebben het gewoon even de tijd vergeten, Irene. Nou, goedemorgen. Goedemorgen Irene. Ja, het is een we, leuk begin. Gaan we lekker beginnen. Uh, ga je de tune nog even, even instarten als. Uh, ja, graag gedaan. We gaan nog even de tune uh, ja, doen. Gaan we, gaan we daar nog even op, uh, op wachten?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 Oh, dat hij uh, to toch uh, langskomt. Nou, en dat ik kom is hartstikke af mooi. Afvalstoffenbeleid en nog iets. Dat ben ik even kwijt. Wat was het de andere keer? Nou, dat uh, nou ja. afvalstoffenbeleid en nog iets. Nou, dat komt helemaal goed. En daarna om uh, vijf en half twaalf is Johan Stuart erover de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. En dan als laatste Leo Missebeek En ja, natuurlijk over de Olympiatour, maar vooral ook de verschillende activiteiten daar uh, rondom. En we gaan nu uh, even naar de muziek. MUZIEK uh, en je hebt een al ingestart. Dat is Tavaris. Oh, dit is... Uh, Tavaris met moederheden.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 Ja, ik ben uh, zeg maar kunstenaar uh, actief in de galerie. Mm -hmm. uh, al een paar jaar zitten we er nu, drie jaar. Mm -hmm. En uh, sinds een jaartje helpen, helpen teams van vrijwilligers vanuit de werkwinkel die helpen ons mee, met, uh, want we komen vaak handen tekort. Dus uh, nou, dat is hartstikke leuk. En, uh, dus hebben we nu een expositie uh, bedacht om samen te gaan doen. En jij bent uh, ook zandvoerter?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 Uh, er zijn mensen die wonen intern bij ons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 Uh, te exposeren. Misschien wel voor het eerst van hun leven, misschien ook niet. Er zitten ook mensen mm -hmm. bij die, die, die min of meer ook kunstenaar zijn. Ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. He? En we hebben, het is eigenlijk heel enthousiast opgepakt intern, want we hebben locaties van Amstelveen tot en met um, Hoofddorp BVW, aan toe, Haarlem, Zandvoort. En eigenlijk hebben we nu vanuit een stuk of 18 locaties mensen die meedoen. Hebben dat moet je even vertellen, want uh, Flying Gallery, dat, uh, wat is dat? Dat kan Bartje beter uit. Okay. Of David. <laughs> David. Sorry. Uh, de, uh, de Flying Gallery is een galerie in uh, het oude zwembad uh, bij het uh, Bouwers uh, Hotel. Maar hier in Zandvoort? Ja. Je ja, ik heb vroeger daar gezwommen. Ja. <laughs> het, het oude zwembad. Oh, okay. ja, het zwembad staat dus, er uh, nog. Ja, de kuil is er nog met in de reis. Reis. Ja, is toch ook, een, kunst Het is een paintball gebeuren. Nee, dat zal in het Dolfinarium gezegd geweest. Oké, aan de achterkant. is de achterkant is Dus er zit een 25 meter badje in en dat zit nu... Er staat, er staat nu vol met schilderijen. Eh, nooit geweest. Nou, ik moet eerlijk zeggen...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 is die ook allemaal geproduceerd in het uh, zwembad of is dat ook van elders? Waar, waar is dat elders gemaakt? De vaste collectie? Of? Nee, de collectie van de mensen van de RIBW. Nou, we, we hebben voorafgaand uh, een workshop gehad, maar uh, één workshop is te, te kort om uh, echt een goed kunstwerk te maken. Dus, maar, uh, dus iedereen heeft uh, gewoon voor gekozen om hun eigen werk te presenteren. Dus okay. hebben ze hebben gewoon. Uh,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 ja, ja, er zitten mensen bij die nog nooit een penseel in hun hand hebben gehad, toch geschilderd hebben en zeggen, nou, ik, ik, ik, ik exposeer. En er zitten mensen bij die al verkocht hebben. Dus het is gewoon een enorme diversiteit. Maar aan het geeft het ook heel veel ruimte, hè, als je als kunstenaar helemaal de kunstacademie niet hebt uh, gevolgd. Want dan ja, dan ja, ben je echt blanco en ja, dan, dan doe je geeft, het echt vanuit je, je hart. Dan je dingen dan, ja, dan heb je niet de regels die je uh, volgens de kunst... Ja.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 Iedereen die pakte gewoon een kwast en ging aan de slag. En het was ook heel stil. Dus ja, het nou ja, was dat gewoon heel mooi. Zegt, te zien. Dat mensen dan ja. zeg maar gewoon ja. vanuit hun hart dingen doen. En ja. niet omdat ze denken ik heb dat geleerd. Ik moet ja. eerst kijken. En ik moet eerst perspectieven bekijken. En ja. dan pas mag dan ik. Dan ga, beginnen. Wat, dan ga je wat meer in je hoofd, hè? Ja, ja. ja. en nu ga je gewoon boem, vanuit je hart ga je werken. Ja. Nou, heb uh, jij wat met kunst? Uh, nee.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 Dus, op okay. uh, Maché of Nee, gewoon uh, slierten. Dus oh. uit een uh, rol van uh, 10 meter. Uh, die, uh, zo, uh, anderhalf bij 10 meter zeg maar, op een rol. Ik heb uh, uh, stroken gesneden van een centimeter. Uh, die heb ik over de hele muur uh, onlangs, na nou, een half jaar geleden. Uh, Geplakt als we gewoon met uh, tape en dan krijg je een soort uh, dromige uh, sfeer. Mm. Oh, uh, te, van, nou ja, het 7 bij 4 meter. Ja, ja. ja. maar ja. ga je dan daarna met verf eroverheen om dat dan nog extra te bewerken? Of? Nee, dat had ik niet nodig. Dat, dat is had... toch niet nodig, iedereen? Nee, maar het hangt er vanaf wat voor papier je natuurlijk de uh, Eigenlijk, eigenlijk uh, uh, door middel van een andere medium heb ik een schilderij gemaakt. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, hey, wat, is is wat is jouw uh, binding met die Flying Gallery?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 Nee, daar zitten Peter Klashorst en, uh, ja. en uh, hè, Herman Bekend. Branser erbij. Ja. En, uh, gewoon een hele groep uh, kunstenaars van de uh, nou ja, oude generatie dan ik. Uh -huh. ja. Ja, maar nog even een vraag over de locatie waar jullie zitten. Dat is toch een locatie die niet helemaal zeker is dat die hier blijft bestaan, hè? Nee, nee, dat is gewoon een antikraak zitten we er Ja, precies. Dus uh, uh, totdat ze besluiten... Uh, ja. Is dat een onderdeel van de Middenboulevard dan? Ja, ja. Oké. Okay. Klopt, ja. Dus het gaat als eerste neer, denk ik. Ja. Oh ja. En hey, wat is nou de bedoeling van de gallery? Is dat de mensen daar kunst kunnen kopen? Eh, het is uh, gewoon uh, openbaar voor iedereen om um, kunst te bekijken. En uh, kunst te kopen natuurlijk maar. Dus echt zoals ja. een gallery ook uh, bedoeld is. Dat is een soort uh, museum uh, meer. Uh, er wordt minder verkocht dan er ja, ja. wordt veel gezien. Ja. Ja. Nou, misschien, ik, ik, het grappige, ik, ik kom daar toch vrij laf, vaak langs, langs. Want ik woon in de Metzestraat. Ik moet zeggen, ik heb daar nog nooit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 Gratis ja. koffie, zoals wij dat hier in ja. mensen een grote getale dat hotel lokken. Dat werkt ook altijd. Ja, er worden ook gratis workshops gegeven Kijk, gedurende ja. de opening. Dus dan kan je mee. Je ja, we op zaterdag. Ja, ik zie hier iets heel leuks. Ja. Pimpje ja. kleding uh, workshop. Nou, dat spreekt ja. mij natuurlijk wel aan. Je saaie broek of je blouse uh, wordt uh, niet meer terugkend uh, na de, de workshop. Nou, dat lijkt me echt geweldig. Het is de eerste Pinksterdag dat dat gebeurt. Van 1 tot 4 ja. zie ik. Ja, we hebben een officiële opening op 18 mei om 3 uur.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 de buitenkant aan te pakken zodat ja. die uh, wel opvalt. Ja. Ja, als je bij het ja, begin ja. van de passage daar, waar de mensen vaak gewoon zo langs lopen, ja. als je daar nog een. Uh, We he hebben één groot schilderij uh, aan de muur hangen. Die heb je waarschijnlijk. Het is wel een hervolmenschilderij. schilderij. Nee, nee, de buitenkant. Aan de buitenkant. De buitenkant. Ja, aan de buitenkant ook, want er wordt uh, heel veel. Uh, een grote uh, dame. Nee, geen gravity, littend, maar een uh, echt schilderij. Op, nee, op nee, het strand. jullie heeft ja. daar ook heel veel schilderijen altijd op die. Uh, nou ja, maakt niet uit. Maar ja. daar duurt de heel veel schilderijen. Maar ja. daar hangt ook een schilderij bij. Uh, dat is gewoon een schilderij uh, geschilderd op paneel uh, door um, uh, Espen Grekenhagen, Hagen. Dat is een oude vriend van Herman Brood. Uh, dat is een dame op het strand met. Uh, die, die moet je zien. Die, die, okay. die, die heb je moeten zien trouwens. Oh, die is heel ja, graag, die heb je ongetwijfeld gezien. Maar de, nog steeds <laughs> is de link niet Oké, okay, nou. Uh, oh ja, en de veiling. Komt er nog een veiling of uh, was er geen veiling? Nee, alles, kost... is, alles is gewoon te koop. Okay. Uh, staat, of het is niet te koop, maar er staat gewoon een prijskaartje bij. Maar uh, ja, het gaat gewoon om uh, dat gepresenteerd wordt. Dat er veel mensen komen kijken. Er ja. uh, is wel een officiële prijsuitreiking. Dat is op 31 mei. Um,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 Dus de komende tijd van 12 tot 5 zijn er? 18 tot 3 juni. Of 18 mei tot 3 van 1 tot juni. 1 tot van 1 tot 5. Van 1, 1 tot 5 is die open. Nou, ik zou zeggen, komt allen op Passage 37 vlakbij het Best Western Hotel. Bouwers Palace ook wel, zoals wij dat in Zandvoort noemen. Komt allen. En nou, ik hoop jullie een hele goede... Ja, wat is het? Evenement? Ja, leuk. Veel kunst. Kom zelf dus ook, hè? Ja, ik ga, ik ga nou, nu. Kom ja, zeker niet te kijken. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben je zandvoort verkennen. Hè? Ja, het verkennen een Oké, bedankt je wel. Dank wel. En het volgende blok uh, gaan we naar het Thijs Festival. Nou, daar hebben we net uh, meneer Papel over uh, gesproken. Ja. En we gaan nu uh, naar de muziek. Real Thing met Can Feel The Force.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 En dat is? Het strand. Het strand, ja. is okay, de meeste mensen gaan natuurlijk. Nou, ik denk de meeste wel van de bakkerij. strand is, is maar veel jaar geweest. Okay. En, uh... Maar goed, dat vond ik altijd wel Bandai Thai. Dat vond ik altijd wel een... Uh... Tenminste, dat is het, uh, het restaurant. Thai Paap. Thai Paap, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, ja, dat uh, een apart voor een strandtent dat je dan iets thais uh, erin zet. Ja, ja dat... Uh, nee, dat was ook goed bevallen, maar... Nog iets rustiger daar. En nu Thijs een festival... Maar we gaan even, even, naar de, even naar die historie. Je, je had dus dat, uh, uh, die strandtent, heb je ingeraald voor een restaurant, vanwaar die move? Uh, iets rustiger. Strand, strand is toch wel uh, ja, heel wisselvallig. En, uh, nee, je ziet maar weer dit jaar met het weer. Dat, ja. uh, maar er kunnen ook zo twee, 300 mensen uh, zitten. Dit is iets rustiger koken voor mevrouw, verhouders. Vandaar oh, okay. dat we iets, iets kleiner zijn gegaan. Ja, dus het is wat, uh, wat constanter.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 26 en 27 mei uh, staan we op het Gastersplein. Ja, en dat is zaterdag en zondag? Zaterdag, zondag. Zaterdag, zondag, ja. 26 en 27 mei. Dus dat is de week na de voorjaarsmarkt. Uh, ja, dat is ja. Uh, met Pinksteren. Ja. Uh, vanwaar een Thijs festival hier in Zandvoort? Je, had, je zei al, ze zaten in Amsterdam uh, hiervoor. En uh, nou, daar moesten ze weg. Toen dus zochten ze een locatie. Maar vanwaar Zandvoort? Ja, omdat ze Zandvoort wel uh, leuk vinden. En Zandvoort is ook leuk, natuurlijk. Mm -hmm. uh, en mensen zijn een paar keer op bezoek geweest bij ons. En een beetje rondgelopen in ons dorp. En dat leek ze wel wat. Dus nou ja, toen zijn we een beetje gaan informeren, een beetje praten. En uh, uiteindelijk hebben ze, nou wij komen naar Zandvoort. Nou, helemaal goed. En wat is de bedoeling van het festival? Waar, waarom houdt zo'n festival zichzelf? Uh, nou, het belangrijkste is uh, Thailand promotie. Hmm. En uh, er is dus thais dansen, uh, thais massage, thais producten. Uh, er is vers, verse thais uh, fruit te koop, verse Thaise groentes, ticketinformatie, uh, informatie over de eilanden in Thailand. Ja, noem maar op. Ja. Dus voor mensen die nog Thailand niet kennen, die is zouden dan hebben. Uh, is dit een mooie kennismaking? Ja. ja, ik moet zeggen. En ben... voor mensen die van Thailand houden is het natuurlijk ook wel leuk om ja. een beetje herinneringen op te halen.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 Ja, die drektochten die, die, die je kan maken door de natuur binnen was geweest? Nee, uh, reden? nooit geweest. En uh, wat, wat, als leek zeg maar dat je er nooit geweest bent, wat, wat, wat voel je erbij bij Thailand? Uh, ja, toch ook wel een stukje wat, wat er gezegd wordt over Thailand... Dat is ook wel een beetje negatief, moet ik eerlijk zeggen hoor. Seksindustrie bijvoorbeeld. Nee, dat moet je vergeten. Ja, dat, dat kun je makkelijk zeggen, maar uh, ik, ik hoop dat jullie dat kunnen doen, dus met het festival om dat te laten vergeten. Dat gaan we ook, dat, uh, dat lijkt me een hele goede, goede inzet, inderdaad, uh, om het negatieve het is, gevoel weg te halen. Dat is wel waar, ineens. ik herken het wel, want ik ben ook begonnen in Bangkok.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 specifiek met Thailand te maken heeft nee. nou, ja, dat, kan je, dat, kan je, dat kan je overal opzoeken als je wil ja, maar Thailand is wel een exponent, exponent natuurlijk waar dat relatief het meest gebeurt ik dat denk dat daar de, zeg maar, de verdiensten die daar gemaakt worden wel heel erg belangrijk zijn voor heel veel mensen omdat heel veel families daar gewoon van leven. Dat is bij onze seksindustrie natuurlijk niet het geval. Het, het is een kans om aan de armoede te ontsnappen. Precies. Ja, nee, dat, uh, dus dat is wel Maar een, zoals uh, gezegd, uh, als je daar echt even uitstapt, ja. uit dat stuk. En je gaat echt het ware Thailand in. Nou, dan heb je zo'n prachtige land. Is dat, dat is geweldig. Het is een manier ja, dat... van denken, van leven. Uh. Mijn vrouw snapt ook nog steeds niet dat mensen nu een beetje zuinig zijn vanwege de crisis. Mm -hmm. Daar snapt ze echt niks van. Ze zeggen, Waarom bewaren voor morgen? Mm -hmm. Vandaag leef je. Morgen zien we toch wel weer verder. Ja, ja. Morgen, wat je nu hebt, dat gebruik je. En dat maak je op. Nou, morgen is een nieuwe dag. Wat, wat nou als je volgende week dood bent en je hebt gespaard? En zo kan ik hem ook omdraaien ja. Nee, maar dat ja, ja. denkt ze echt. Dat, ja, ja. Zo, zo leeft ze echt. Dat, je moet die bewaren ja, voor wanneer. Maar ja, je Ophalen. loopt natuurlijk wel een beetje risico dat je dus ook hele arme tijden daardoor uh, mee gaat maken. Ja, want wij zijn als Nederlanders redelijk spaarzaam. En als we het even tegenzitten, dan kunnen we het toch nog even, even volhouden. Maar als je geen spaargeld hebt, ja, dan, dan loop je natuurlijk... Nou, dan meteen. ga je morgen alleen zoeken voor eten. En ja, dan is Dat moet maar net lukken dat natuurlijk. Nou, ik denk nou, dat eten, ook... eten vind je altijd. Nee, maar...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 Ja, dat is absoluut waar Nou, Ik vind zelf eigenlijk een soort combi van het Nederlandse en met het Thaise. Dat, dat zou mooi dat zijn. Dat is volgens mij het gezondste. Als <laughs> ja, we de twee gezonde ja. stukken ja. uitpakken... Dan nou, ik, stukken denk, ik denk dat de, de zorg voor anderen die in Thailand is... Ik, bedoel, ik ik heb me wel een klein beetje verdiept in de cultuur van de Thaïs... Die, die zorgen erg goed voor elkaar, zeg maar. Ja, en dat is voor, hier natuurlijk niet. En voor ouderen, in Nederland ja. denkt uh, toch het ja, grootste dat, dat, dat gedeelte... Dat wordt overgenomen door de regering, hè? En uit de regering zijn we een heel sociaal. Ja. Dus dat, dat hadden wij vroeger ook. Ja, maar dat hebben we laten, ja, dat hebben we laten weghalen. Ik mag van mijn vrouw nooit iets vragen aan mijn ouders. Dat zijn oude mensen. Maar die, mag nee, die je, moet je niet, alleen die geven. mag je niet meer vragen iets te doen voor je. Nee. Alleen geven, ja. ja nee, ik snap nou, we gaan even nog naar het festival. Uh, je hebt er wat uh, dingen genoemd.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 In tien of elf komt hier een wethouder, dus dan kan je meteen... Uh, dan uh, grijpen we die gelijk even aan zijn jasje. <laughs> <En> dan, uh, <laughs> Ik weet niet, Anders Sandberg is dat van toerisme ook? Uh, oh, nee, volgens nee, mij niet. Belinda. Nee. Belinda. Belinda. Het is Belinda, dus, ja. Dat is, uh, ja. ja. dus dan moet je dan... Uh, we, we moeten er bijna uit. Vertel nog even, waarom moeten mensen naar het Thais Festival komen? Wat is... Het wat is, ja, nou, is, is, is een, niet te... een uh, uniek moment om kennis te maken met Thailand. Ja. ja. Is dat het belangrijkste? Ja, het is de, de, de, de, de, de, de Thailand-promotie. Er is ook uh, ticketinformatie over de eilanden, uh, ja. het eten. Er staan uh, volgerechten, hoofdgerechten, koopdemonstratie. Dat ze zijn ook heel van eten, he? Thaien? Thaise uh, mensen eten één ja. keer per dag, maar de hele dag. Ja. Is het ook net zo heet ja. als in Thailand, waar daar uh, brand je je soms ja, ja daar ja. valt wel mee. Dat, dat. Het is een Europese ja, zijn... stijl.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 The warmth in my heart and my soul that I never knew This love affair gives me strength that I need just to get me through Sitting here all alone Just wondering why the I know I could cry And everything please. seems alright I finally gone through <laughs>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 Hoe lang wanneer is het begonnen? Dat is in uh, 1970. 1970. Nou, dat is een behoorlijke traditie is, uh, dus. 1970 is mijn vader toen uh, begonnen met de organisatie. En mm -hmm. tot 86 heeft dat uh, elk jaar plaatsgevonden. Oké. Okay. Ja. Eerste vraag, zou je even willen voorstellen aan ons, zodat we weten ja, wie je bent? ik uh, ben Erwin Hilbers, dus de zoon van uh, Theo Hilbers. En uh, ja, dat, uh, dat, um, dat zit er een beetje in. Het, het organiseren, dat, uh, dat heb ik uh, denk ik van mijn vader geërfd.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 Maar goed, de vismaaltijd op het Gasthuisplein. Uh, ja. Vertel erover. Ja, dat is uh, 15 juni. Uh, we beginnen om, uh, om half zes. Um, nou, de kaarten die zijn op, op verschillende plekken zijn die, uh, te verkrijgen. Bij, Noem ze uh, maar even als je wil. Ja. ja, dat is uh, de VVV. Dat is de Bruna. Dat is uh, Rentebike in, uh, in de Halterstraat. Dat is Scheilers Broodjes. Dat is het Museum van Zandvoort. En uh, nou ja, desnoods breng ik ze nog thuis. Dus, uh, de Oomsteen. De... Café Oomstee, ja. daar zijn ze te koop. En uh, nou, wat ik zeg, uh, via e-mail zijn ze nog te bestellen ook. Dus dat, uh, Noem je gelijk je e-mailadres maar even? Dat dan is uh, Hilbers@casema.nl. Maar ik denk dat als iemand uh, de krant van deze week uh, op de voorpagina het uh, mooie artikel uh, leest, daar, uh, daar staat mijn e-mailadres ook nog eens vermeld.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 Ja, ik ben er twee uh, jaar geleden bij geweest en ik en moet zeggen, is een, ja, dat is een groot, succes gezellige sfeer. Ik, uh, ja, ik, uh, ik denk dat er uh, dat een negen van de tien mensen toen al hebben gevraagd van, ja. joh, wil je er alsjeblieft een jaarlijks evenement van maken? Ja. ja. En wat, uh, wat, de mensen ervoor krijgen? Eh, het kost uh, 12,50. Uh, wat ze ervoor krijgen, dat is een, uh, een kop verse vissoep uh, door Piet Keur. Nou, dat is voor onder de Zandvoort. Is dus, ja. uh, is dat een, uh, een begrip?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 Nou, daar hebben we geen afspraken over gemaakt. Kijk, we hopen natuurlijk dat een aantal koren voor het zingevenement eerst denken van nou, dan gaan we eerst deelnemen aan de vismaaltijd. Dus er zullen zeker wat zangers rondlopen. Vaak gebeuren dat soort dingen ook wel spontaan hoor. Dat Mensen beginnen spontaan vaak iemand zet in en dan zingt iedereen mee. Want de meeste liedjes kennen de zandvoorters ook wel. Dat zijn zeemansliedjes en die worden toch altijd meegezongen. Nou, en de, de, de Wurf die komt uh, weer, uh, weer helpen met, uh, met het uitserveren. Dus dat is, ja. uh, daar zijn we erg blij mee. Want, uh, die doen op, ook heel veel. hè? Die doen heel veel. En het, uh, het brengt net dat stukje extra sfeer. En dat vind ik, het leuke daarvan is, is als we gaan kijken naar de evenementen zoals mijn vader ze toen organiseren. Uh, en dat ging met een hele grote groep natuurlijk van, uh, van de Wurf. Dan dus is het leuk dat de mensen die nu nog uh, bij de Wurf zijn... Ja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 de, de, de, de visafslag nog wel eens uh, uitvoeren, dat is de kleding van de wil. Welke periode in het dan? Nou, zo goed ben ik niet onderlegd erin, hoor. Dus Kijk dat uh, de ik denk uh, van een de hele tijd voor de, de oorlog, de oorlog. Mm, jawel. Ja, zeker van voor de oorlog. Ja, ja, ja ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet precies uit welke periode nee, uh, dat nee. is. Weet je, toen we echt nog een visdorp waren. Dat denk ik wel, ja. Misschien uh, ja. voor uh, 1900 wel. Ik denk dat dat wel van voor 1900 is, ja. Ja, ja. ja wat grappig inderdaad. Ja, dat ik dat, uh, ja grappig tweede. dat Zandvoort zo, uh, en ik, misschien weet jij dat, maar misschien weet jij dat wel. Dat, ik merk dat Zandvoort heel erg uh, geïnteresseerd is in, in zijn eigen verleden. In het, ja, in hun geschiedenis, ja, ja dat dus klopt. Dat, dat maak je ja. bijna bij andere plekken niet uh, mee. Uh, heeft, jullie, heeft, heeft iemand een idee hoe dat, hoe dat komt?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 De interesse daarin ligt toch wel bij de iets oudere mensen, denk ja. ik. En dat, ja. uh, dat is lastig om dat natuurlijk over te dragen. Wat ik, uh, wat ik, uh, voordat ik het vergeet, wat nog wel belangrijk is om uh, nog even te melden. Uh, de kaarten die zijn dus overal uh, zo goed als overal uh, te verkrijgen. Maar het is wel belangrijk dat iedereen begrijpt dat dat ook uh, wel in de voorverkoop is. Kijk, uh -huh. we zitten uh, natuurlijk met uh, ja, de afspraak over de inkoop.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 Dan zul je misschien een stukje uit moeten bruinen. Het wapen is er natuurlijk nu niet meer. Wat, hoe, hoe wordt dat nu georganiseerd? Want dat was nou, natuurlijk dat eigenlijk een uh, uitgasbasis. Nou, dat is geen probleem. Het is natuurlijk jammer dat het wapen er niet meer is. Maar uh, Shailas Broodjes, die ook op de gasgasplein zit uh, en uh, erg haar best doet, die, uh, die gaat de drankjes verzorgen nou. vanuit Sheila's Broodjes. Dus dat... Uh, dat is een ik prima zie daar, alternatief. Ik zie daar Geen enkel probleem. Nee. En we okay. werken lekker samen. Ja, hoor. Dat is even duidelijk om te ja. weten dat het vanuit de Shila's gaat. Dus. Nou, we zijn bijna door de tijd. En heb je nog ja. iets uh, wat je nog kwijt wil? Nou, ik denk dat ik alles wel heb gezegd. Ik, uh, ik hoop dat mijn enthousiasme hierin een beetje over is gekomen naar, uh, naar de luisteraars. Uh, ja, wat we al eerder hebben gezegd. Twee jaar geleden, toen we het nog een keer hebben geprobeerd. Het enthousiasme van de mensen toen. Waar mensen toen al vroegen van joh maak er een jaar eens. En kan het ja. misschien niet twee keer per jaar. Eh, nou laten we het bij één keer per jaar houden. Ja. En gewoon met z'n allen weer uh, elk jaar een keertje terugkomen. Nou ja. dus als je naar de vismaaltijd uh, wil. Vrijdag 15 juni. De prijs is 12,50 voor een heerlijke vissoep door Piet Keur klaargemaakt. En een mooi stuk kabeljauw. Reserveerd met stokbrood en sausjes. En een consumptie op het Gasthuisplein. En kaarten zijn te verkrijgen bij Schilas Broodjes, VVV Zandvoort, Bruna Belkenen, Café Oomstee, Zandvoort Museum, Rentebike En natuurlijk via jouw e-mailadres Hilbers@casema.nl. Nou, volgens mij moet het helemaal goed komen. En Ik voor jou wel. heel spannend natuurlijk, want ja. je zet wel een traditie voort die, uh, ja. Ja, die door je vader uh, is natuurlijk neergezet, de oude... VVV-directeur Theo Hilbers. Ja, precies. Dus uh, heel veel succes. Dankjewel. Succes. Oké. Okay, dank. We gaan even naar de onderwerpen van de volgende uur. Ja. Uh, even kijken. het volgende uur. Zullen we even uur. beginnen? Anders Sandbergen. Ja. Oh ja. Die komt het, uh, praten over het afvalstoffenbeleid. Hij is er nog niet, zie is ik. Is er nog niet. En uh, Louis Davids Carré. Oké. Okay, en daarna is het uh, Johan Stewart van de vogelgroep, uh, vogelwerkgroep zuid Kennemerland. Die komt...